De Spaanse parlementsverkiezingen zullen met een overweldigende meerderheid worden gewonnen door de rechtse oppositiepartij Partido Popular. Dat blijkt uit de uitslag van een landelijke peiling die is gepubliceerd in de Spaanse krant El País. De verkiezingen zijn volgende week zondag. De Partido Popular heeft nu 154 van de 350 parlementszetels en zou er volgens de peiling zeker 40 winnen. De regerende socialisten steven af op de grootste verkiezingsnederlaag sinds 1975.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 In de randstad te de file op de A22 Velsen naar Beverwijk. Voor de Velsentunnel 2 kilometer vanwege werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zazem een shirt, op mijn handen papi, dan coco, vies afvermesteld meer stijl dan een zo en mijn hoed goeie, mijn is zo zo kom niet zo maar, wat doe die met die hoes, en vies afgond, nu vraag ik om, Waar komen ze in de groepen het de door om te poepen, hoe nog er dan zal ze niet vervloeken, het is niet een schuld, daarom fuck je moeder. Ik weet zeker dat ik niks van je aan heb, want jij bent slechts jij en ik ben, ah, gek. Ik ben zo blij dat ik ben wie ik ben, dat ik ga waar ik ga, dat ik sta, bah bah bah. Wederom waanzinnig. Papi's halen dood, want die boys gaan innen. Kinderen omhoog, borst vooruit. Maak in de hand en dan borst ze voorbij. Zeg je zo simpel, bespaar je de rimpels. Ja, dat staat de beste. Dus dan Maak de Jij op de fronten, alle dingen oog goed. Nederlandse hoogte. Bollen naar die bolle, god die houdt ze omhoog. Want zeg nou zelf, ik vind de kakker tof. Baas voor, dood. Gewoon de illus. Nigga, wees weg. Here in Willis okay? Let me even tell her what the deal is What are space made on Achilles is the boy die met me toots and oi die holler it hold it at your boy Swapajaya Daar, maar hobbelen op mijn hobbelpaar. F tot de aben, jonge God, maak een rodder zwaar. Praat met respect als de baasje wat zegt. Ik ben rijk, lach, lastige aantrekken lek. Uitermate gek als ik sledscracker lek. Uitermate nep als ik rap zo je rap. en door je schuur, door op een plant zo'n ghost spraak je moer. Door ik op toon toe, vader, yeo, vader, lelo. Praat met twee woorden drama, ego. Klik niet met capstack, saaie, Air max stroom niet. Zwaai met mijn hair messers en verlaat, wordt de manager kwaad Sluit staat stil, echt de laatste plaat Keer me om en die snolle holle weer Dus kom niet weer, onherinner me met de holle weer Je, Je kijkt oog zo zuur naar mijn houtcultuur Want mijn houtcultuur is oog zo duur kijkt oog zo zuur naar mijn houtcultuur Want mijn houtcultuur is de jeugd van tegenwoordig hier bij Sondag in kernland dit is Hollerreer! Ah. Ja hoor, derde uur en laatste uur zondag in Kennemerland. En met de winter voor de deur worden ook steeds vaker damherten gesignaleerd buiten de Amsterdamse waterleidingduinen.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 Want snackbar Anytime, de oude halt aan de Vondelingenlaan, uh, is bij verkiezingen van de franchise-organisatie Anytime derde van de 68 aangesloten snackbars en cafetaria's geworden. Dat werd afgelopen maandag bekendgemaakt. Anytime is de formule van de grote horeca-leverancier Hanos. De eigenaren Marcel en Marcella Schoor, gefeliciteerd er vast, uiteraard ontzettend blij met uh, deze uitslag. Het is een kroon op het vele werk dat zij uiteraard samen met hun medewerkers al jaren doen om een bedrijf te juist de uitstraling te geven en terecht de beloning die naar meer zwaart. Feliciteerd dus! Leuk nieuws! Het is 10 uh, over 4, goedemiddag. je luistert naar ZFM Zandvoort. En dit is Bluff en Beter. Wacht het op de zon op komt deze manier? En I'm so excited. Zometeen het regio nieuws. Maar zullen we nog maar één sinterklaasgetje doen, eventjes? Ik zeg, doen. Lijkt me leuk. Het blijft toch een funtzig liedje, ongelooflijk. Zo ik die kietjes toch niet? Oh oh oh, oh, oh. Zo. 17.04, goedemiddag. Zondag in Kernland en we gaan even de evenementagenda doornemen. Want uh, 16 november...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 Je kan uh, meer informatie vinden op www.soundfoot.nl. En dat vindt plaats om, uh, op 17 november om 9 uur start het. En het zal uiteindelijk uh, doorgaan tot een uurtje of een. Omperste jazz. Met Barnabette Bal. Alt. En Sopran Mathilde Mer. Marlon Zang. Kanjan Witmer piano. Joop. nu mij was.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 dit tout est comme aujourd'hui la touche le Tout ce qu'il te faut, peu importe. Si l'on n'a pas ce dont on rêvait, toutes ces maladresses passées, d'autres s'en sortent. Entre nous, rien ne presse. Et demain ne fait que commencer.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 Het kan gebeuren als brouwerijen straks gedwongen worden een gewone marktwerking toe te staan in cafés. Is dat even goed nieuws? Dat ziet uh, voorzitter Lodewijk van Ginte van de koninklijke Horeca-Nederland. Die ziet nu de oorlog tussen koepbazen en brouwers is losgebarsten. De voorman van de brandsvereniging konig bij de presentatie van de vakbeurs Horeca 2012 in de rij strijdvaardig aan. Niet te rusten voordat de werkcontracten de wereld uit zijn en de café uitbaters dus weer op een eerlijke manier geld kunnen verdienen.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 Nou, maar er je ziet misschien iets, misschien een paar cent. Maar ja. er is nu al verschil bijvoorbeeld als je in, uh, in een grote club ergens een drankje bestelt. of in een uh, kleine café. Stel, dat ze, uh, ze, ze, ze, ze, ze hebben allebei Heineken, betalen het kleine café al minder. Ja. En dat doen ze, ik denk dat het gewoon is omdat het uh, gewoon wat luxer is. En, uh, maar ik denk ook omdat bij een klein café heb je niet veel nodig, zeg maar. Nee. Maar als je een de tent is, heb je meer ja. personeel. Ja, en je, ja. Uh, dat zou ook wel meespelen, natuurlijk. Dus. Ja.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 Oh girls be looking like damn fly. I pick two to the beat, walking down the street in my new the freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out control. It's red food with the big ass bra and like Bruce Lee, I right, got the clout. Yeah, girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot.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 Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tear my cheeks. But this is how I roll, come on, ladies, it's time to go. We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 I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle with the wiggle with the wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle, yeah. Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. I'm sexy. Let's <laughs> I'm yeah.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 a little heart, Two minds that once were closed now so many miles apart I will not falter though, I'll hold on till you're home, yeah, yeah Save back where you belong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 Ja, het is ongelooflijk, die jongens 19 jaar en die, we hebben in de tweede Pieterijs, die staat geweldig keeper, maar deze jongen staat ook geweldig keeper en die vecht voor zijn plekje. en ja, die heeft alle complimenten gekregen van zijn teamgenoten natuurlijk en ze moeten punten pakken voor je ploeg. Tweede helft, die staat zwaar onder druk, hun komen er ver uit, je krijgt kansen, twee koppen achter elkaar, had eigenlijk moeten zitten.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 Nou ja, niet alleen bij die, maar ja, uh, Melvin ook nog uh, levensgrote kansen. Maar daarentegen, die jongens die hebben zo verschrikkelijk hard gewerkt voor elkaar... ...dat ik ook wel snap dat dan uh, voorin dat ze net even dat beetje kracht tekort komen ...en het was vandaag gewoon een uh, algemene teamprestatie. Je mag uh, denk ik wel uh, heel blij zijn met de breedte van je groep. Als je het ziet, je hebt heel veel blessures binnen je, binnen je selectie. Uh, vooral uh, eerste spelers vaste waardes...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 En dat gaat met, met vallen en opstaan, dat, dat weet je. Maar ja, als je realistisch bent, dan hadden we nog wel vijf punten meer moeten hebben. Goed, ja, dankjewel. Dat was het uh, vandaag natuurlijk uh, vanaf, uh, ja, vanaf het Bloemendaalveld uh, van uh, Bloemendaal tegen DWS. Twee 1 winst natuurlijk voor Bloemendaal. En de volgende week is daar Sporting Markides uit.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 Lekkere wortel erin voor uh, Americo. Nee, hè? Het zijn gewoon niet echt veel leuke, uh, we leuke moppen. Um, eh, helaas. Um, um, um, um. Maar gaan we even via. Los, up. Nou ja, um, we gaan even, we gaan maar even, even afsluiten. Oh, geen leuke moppen. Dit was. Uh, nee, ja, ik ben er wel klaar mee eigenlijk. Het ja, zijn geen uh, leuke uh. moppen. <laughs> Dit was zondag in Cameland voor deze zondag. Uh, 13 november 2011, dat was de dag dat uh, Sinterklaas uh, aankwam in Zandvoort. We hebben gesproken met de hoofdpiet in deze uitzending. En uh, nou ja, die verwacht drukke tijden. En we hebben natuurlijk Cherk de Blauw uh, gehad met de verslaggeving van Bloemendaal DWS. Ja. Cherk de Blauw, bedank je wel. Aldo, jij ook bedankt. Rudy, jou ook bedankt. En uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe zonnige Kermland-zon herhaling van Entertainment View van gisteren. En, um, wat wil je zeggen? Zeg het maar, jongen. Ah, ik denk, we gaan even lekker afsluiten met een kerstnummertje. Dat vind ik een heel er leuk. Er zijn nog 42 dagen tot de kerst. 42 dagen. Rustig afstellen. We ja. gaan even wat, uh, wat leuks opzoeken van. Wat vind jij leuk? Ja, ja dat is een goede. Chris Ria. Chris Ria. Ja. Zo'n nou, Chris Ria doen. We doen. Even kijken, hoor. Uh, I'm, I'm driving starting. home for Christmas. Ja. Chris. Het duurt nog even. Sinterklaas is net in het land, maar ja. We gaan toch even over kerst beginnen. Ja, het is wel leuk, vorige week hebben we dat ook gedaan. Uh, ik, hoop ja hoor. Hoor. ik hoop eigenlijk dit jaar op een witte kerst. Ik denk dat de kans heel groot is. Ja? Nou, dan gaan we dan. Ja! Hoor dan! Open haartje aan kerstboompjes! Ik zweer. Verlichting! Ik vind het zo leuk. We gaan nog een keer. Ja, nee, heerlijk toch. De sneeuw valt. En we zitten achter het fornuis. En we maken we de heerlijke eten. Jan voor die beller. En we eindigen met, uh, met deze kerstplaat. Fijn, fijne werkweek. Tot volgende week. En we eindigen met Chris Ria. Drive Christmas. Oh, faces. home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces.